It's coming 'round the bend. Are you ready to take one last stand? I sit and listen how the wind blows. The sun is shining, I keep my eyes closed. How to fix the yard and the gate Life seems so simple from day to day My memories are up there in the sky You know I'm just happy to be alive I wanna feel the summer rain I wanna blow away the pain I wanna blow away the pain I wanna blow away the pain In front of our house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 In Kirgizië is het dodental van de etnische onlusten tussen Kirgizië en Oezbeken gestegen naar boven de honderd. Het aantal gewonden ligt rond de duizend. Het geweld dat donderdag begon in de zuidelijke stad Osh heeft zich verspreid over het zuiden van het land. De interimregering van premier Otunbayeva heeft troepen gestuurd om de rust te herstellen, maar erkent dat ze geen greep meer heeft op de situatie. Ondanks het bevel om relschoppers en plunderaars neer te schieten, houden de onlusten aan. Kyrgyzische bendes hebben het gemunt op Oezbeken, die met tienduizenden het land ontvluchten. De verdreven president Bakijev distancieert zich van de rellen. Volgens sommige berichten zitten zijn aanhangers achter het geweld. De Oezbeken steunen de interimregering. De Sloaakse president Kasparovic heeft premier Fico aangesteld als formateur. Hij moet proberen een nieuwe coalitie te smeden, maar het is onwaarschijnlijk dat hem dat gaat lukken. De verkiezingen in Slowakije zijn gewonnen door een coalitie van vier rechtse oppositiepartijen. Ze haalden samen een meerderheid en hebben gezegd dat ze niet met de sociaal-democratische partij van Fico in zee willen... Ondanks de overwinning van die vier partijen gaf de Slovaakse president de formatieopdracht toch aan Fico, omdat zijn partij nog altijd de grootste is. In Slowakije is het traditie dat de grootste partij de formatie leidt. En met die traditie wil ik niet breken, zei Kasparovic. Bij een auto-ongeluk in Scheerwolde zijn vannacht drie jongeren uit Emmeloort om het leven gekomen. De auto reed bij een brug tegen een boom en kwam daarna in een sloot terecht. De bestuurder en twee inzittenden die bij het ongeluk omkwamen waren 18 en 19 jaar oud. Het weer, toenemende bewolking en in het westen kan een beetje regen vallen, maar in de rest van het land blijft het droog. Ook morgen nog vrij veel bewolking, het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 dus, de heer Phil Collins met Billy. Don't lose my number. Het is vandaag 13 juni. Zondag in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenau 105.8. Zandwoord 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland. En in dit uh, gedeelte van Zondag in Kennemerland... gaan we eens eventjes terugblikken op wat ik vorige week uh, gedaan heb. Dat is niet op het circuit. Uh, gewoon interviews samen met Willem van Densen opnemen... over uh, sportende... Autosporters, of razende autosporters. Maar gewoon heb ik zelf ben ik bij een huiskamerconcert geweest. En daar heb ik dan een aantal gesprekken opgenomen. Twee stuks. Eén met de gastheer van het huiskamerconcert. En één van de initiatiefnemers van hetzelfde huiskamerconcert. En het huiskamerconcert waar ik bij ben geweest... dat is het concert van de Cosmic Carnaval geweest. Straks doen we dat tussen drie en vier. Maar voorlopig is het nog niet zover... Eerst gewoon nog lekkere muziek om even bij uh, te beginnen. David Guetta en Kelly Rowland. And One Love Takes Over. It's complicated. En dat waren ze, de heren en dames van Groove Sportivo met Hey Girl. Um, ja, gisteren uh, had uh, Bloemendaal met klotsende oksels toch weer de titel weten binnen te halen. Um, vooral uh, René daar die uh, wist dat uh, te melden op zijn Twitter-site. Uh, ja, met klotsende oksels zat hij het programma ook te presenteren. Maar ook voor die mensen die daar stonden te kijken. Want het was een thriller gisteren. Op, het, uh, op de zomerzorglaan, op het kopje van Bloemendaal. Want uh, gisteren werden ze dan toch weer opnieuw kampioen... na een zeer spannende wedstrijd tegen HGC uit Wassenaar. In de eerste helft scoorden beide teams en kwam de tussenstand op 1-1 te staan. Aan het begin van de tweede helft scoorde Bloemendaal opnieuw snel door een strafcorner... die benut werd door Wouter Jolie. Maar er volgde korte tijd een doelpunt van de tegenpartij. En door een ongelukkige botsing met een tegenspeler... moest Ronald Brouwer het veld verlaten met een blessure vlak voor het einde leek Bloemendaal de wedstrijd te gaan winnen door een nieuw doelpunt. Die strafbal die werd benund door Jamie Dwyer. Maar ondanks het gejuich van het massaal aanwezige publiek werd het doelpunt tot grote verbazing van spelers door de scheidsrechter afgekeurd. Tenminste, het, de, de strafbal van Jamie Dwyer kwam pas later. De wedstrijd eindigde daarmee in een stand van 2-2. Het was dus volgens mij 3-3. Uh, want in de laatste fase van de wedstrijd uh, maakte HGC nog de gelijkmaker door een uh, strafcorner van Luke Jackson. En dat betekende dat er een verlenging moest komen. Ook in de verlenging waren beide partijen nog even sterk, waardoor de winnaar bepaald moest worden door de serie strafballen. In eerste instantie gingen ook beide teams gelijk op, maar uiteindelijk wist Bloemendaal het winnende doelpunt te scoren. Dat gebeurde met een strafbal van Jamie Dwyer. Werd daarvoor een hoofdrol voor de doelman Jaap Stokman, want die wist een strafbal van uh, een HGC-speler te stoppen. En na ontvangst van de schaal en Beker is er nog een ruime tijd gefeest in het clubhuis op het hockeyveld van Bloemendaal. Of in het clubhuis van hockeyveld eh, Bloemendaal. Nou ja, goed. In ieder geval zijn kampioen voor de vijfde achtereen volgende keer. En dat was ook typisch. De bedoeling ook van Max Kaldas, de trainer van Bloemendaal. Hij wilde dat record van vier op een rij wilde die proberen weg te poetsen. Nou, dat is hem gelukt, want ze zijn dus nu vijf keer op een rij kampioen van Nederland geworden. En dat mag best wel een behoorlijke opsteker zijn voor de Bloemendaal hockeyers. Ik heb Simply the Best heb ik niet bij jullie vandaag. Sorry jongens, dus doe het wel even met wat andere muziek vandaag. Wel, zelfmoord is uh, niet een optie uh, voor sommige mensen, denk ik. Daar is het uh, leven veel te mooi voor. Toch heeft deze band het over. Suicide van uh, Houses. The boy meets the girl. Dat waren ze. ABC met uh, Tears Are Not Enough. Um, nog even een bericht over uh, cystic fibrosis. Dus een uh, ernstig aangeboren aandoening die vooralsnog niet te genezen is. De gemiddelde levensverwachting is momenteel 40 jaar. En in Nederland lijden zo'n 1300 mensen aan deze ziekte. Cystic fibrosis is een van de meest voorkomen. De erfelijke aandoeningen met een beperkte levensverwachting. Aldus het bericht op de Hives van uh, de groep 6 van de Duinroos. En dat heeft uh, alles uh, te maken dat zij uh, bezig zijn met een actie. En de Duinroos uit Zandvoort heeft uh, kijk-op-schoolactie gewonnen van het, uh, het Calvé straatvoetbal. Sigmar heeft een uh, t-shirt gewonnen van het Nederlands Elftal met handtekeningen van de spelers. En door het veilen van dit speciale t-shirt... Hopen de kinderen daarop een mooi bedrag op te halen voor de Nederlandse stichting Cystic Fibrosis. En dat die bron kan nagekeken worden op de website van de Cystic Fibrosis Stichting, de NCFS www.ncfs.nl Daar is het allemaal op na te lezen. Uh, gaat er dus om dat je daar... Uh, een, uh, een t-shirt uh, kan winnen... van het Nederlands Elftal... met handtekeningen van de spelers erop. En dat heeft uh, dus te maken met uh, de aandoening... cystic fibrosis. Uh, voor mensen die daaraan leiden... Kan dat geld wat met die veiling is uh, op uh, te halen. Uh, uh, misschien uh, onderzoek gedaan worden om de leversverwachting wat meer op te rekken in de richting van 40 jaar die er dus nu voor staat. Dus dat is het uh, verhaal van de Duinroos. Ik uh, meld het eventjes uh, gewoon terloops En ja, mensen kunnen gewoon even terecht op de huis van uh, de Duinroos. Uh, ww.punt. En dan is het uh, groep 6 Duinroos. Daar kan je het uh, allemaal op nalezen wat, uh, wat daarop uh, te vinden is van dat bericht wat ze hebben geplaatst daarop. Zo, dan heb ik dat uh, vermeld. Dan uh, is het uh, voor de mensen die gekeken hebben vrijdag uh, niet opgevallen dat uh, ook Shakira een rol van betekenis heeft gespeeld bij de opening van het WK Voetbal. Nou, hier is het toevallig met Siewolf. and Monday to Monday and Friday to Friday Not getting enough retribution or decent incentives to keep me at it I'm starting to feel just a little abused. like a Dat was hem uh, SheWolf van niemand minder dan Shakira. Uh, dit klepperde van de week in mijn mailbox of een tijdje terug alweer. Maar het is uh, heel erg leuk om naar te luisteren. Het is Alpha Box. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar Cinderella heeft toch een beetje mijn hart een beetje gestolen in het gezicht. Luister zelf. van het platenland vrienden. Dit gebeurt er dus ook in de platenbusiness oftewel in de muziekindustrie Alphabox met Sinneshell Ik vond hem, uh, <laughs> hem helemaal gaaf eerlijk gezegd. Gewoon uh, hoe dat uh, nummer ook opgebouwd is Eerlijk gezegd uh, gaan we daar meer en meer van horen. Toch nog even iets anders uh, van een aantal weken terug uh, op vrijdag 28 mei speelde Fabiana Dammers in uh, Nijmegen bij een tuinfeest. Dat is zoiets als uh, wat ik uh, vorige week heb gedaan. En bij dat onderwerp uh, waar we straks tussen drie en vier aandacht aan besteden. Huiskamersconcert. Dat was een tuinconcert in Nijmegen. Dat deed uh, Fabiana Dammers niet alleen. Dat deed ze samen met uh, Woest... En wie zat daar ook in het uh, publiek? Marike de Jager, inderdaad. Een uh, singer-songwriter die ook de grote prijs van Nederland heeft gewonnen in 2003. En Fabiana Dammers, zij was de winnares van 2008 bij de singer-songwriters. Er is uh, een uh, recensie, Ik ga hem je toch niet onthouden, want hij is heel erg leuk. Uh, want uh, daar staat het volgende op. Het is uh, te, na te lezen op uh, de website van Woest... Natuurlijk, ik weet het. Het, uh, het klinkt natuurlijk allemaal. Hè. Het is wel positief uh, als je natuurlijk, uh, je recensie terugleest op een website. Maar voor Fabiana Dammers is dat ook wel uh, van toepassing. Want, zo staat hier uh, te lezen... Zij won in 2008 de grote prijs van Nederland in de categorie singer-songwriter. En dat is meer dan verdiend. De jonge dame heeft een sympathieke uitstraling en een natuurlijke charme... waarmee zij makkelijk het contact met het publiek zoekt. Al dus de recensent. Dammers, Dammers moet ik zeggen, heeft ook een goede en krachtige stem met een groot volume. In het begin kan zij het prima zonder microfoon doen, maar op verzoek van het publiek maakt zij dan, dan toch gebruik van. Op momenten als Dammers hoog gaat zingen klinkt zij zelf als Cat Power uit haar eerste jaren. Fabiana Dammers brengt een mooi arsenaal aan liedjes met zich mee. De leuke, vrolijke, uptempo liedjes gaan over bijzondere zaken zoals rotondes in Schotland, de platenindustrie en een antibiotica-kuur. Ja, hoe verzin je het? Deze liedjes zijn net als Dammers zelf. Sympathiek met veel humor. De ballads of de ballades over liefde en bijzondere ontmoetingen zijn goed te verteren. Vooral door het uh, gevarieerde gitaarspel die Fabiana Dammers uh, ten toon spreidt. En de tweede set gaat meer de kant op van de ballads. In combinatie met de frisse temperaturen in de vallende avond de stelletjes nog dichter bij elkaar. Ja, Ja, ja, ja, inderdaad. Nou, over Fabiana Damers gesproken. Eén van de sterkste nummers die ze tot dusver heeft uitgebracht. Is dit nummer. Van All This Craziness Can't Say No. Luister naar de tekst. Maar vooral ook naar het gitaarspel. You call me Just leave me on the sidewalk Show up like we never Van Mary Had A Little Band. Komen uit uh, Zwolle, uit Overijssel. Daar komen ze onder, ongeveer vandaan. En dit was uh, van het uh, EP'tje... de Six Short Stories... En ik ben ervan overtuigd dat dat dat wel wat meer gaat opleveren. We uh, zijn bezig in, uh, in theaters met Elske de Wal. Die onder andere ook een tijdje terug een optreden had in het Patronaat. En dat werd weer vooraf gegaan door het plaatje wat we hiervoor hadden gedraaid. Van Fabiana Dammers, Kent say no. Uh, zij stond in het voorprogramma van Elske de Wal. En ja, dat uh, zijn zeker een beetje de muzikanten van morgen. Om het maar zo te zeggen. De berichtgeving op de website van AB Radio. De berichten zijn dus na te lezen bij de nieuwsredactie van de mannen van AB Radio. Want na vier dagen hard te hebben gebikkeld... bereikten de deelnemers van de wandelvierdaagse afgelopen vrijdagavond het centrum van Zandvoort. Familie en vrienden die langs de kant stonden onthaalden de dappere lopers met bloemen. En er kon, zoals elk jaar, op verschillende afstanden worden ingeschreven. Namelijk de 5 en de 10 kilometer. Dat lijkt wel schaatsen. Na de laatste stempel te hebben ontvangen bij de finishtafel op het Kerkplein... konden de deelnemers hun welverdiende medaille in ontvangst nemen. En niemand minder dan burgemeester Nick Meijer... feliciteerde jong en oud met een geweldige prestatie. De organisatie kon terugkijken op weer een geslaagd evenement... en hoopt bij volgende vierdaagse evenementen zoals de fiets... en zwem vierdaagse op net zo'n spektakel. Dus dat was het bericht wat uh, na te lezen was. Zoals gezegd is uh, de... Rode Draad vandaag. Ene Adrie Hazenbos uit Hoogland. Hij heeft uh, al een tijdje is hij bezig met uh, muziek. Uh, vooral met een gitaar, akoestische gitaar. Maar doet dat niet alleen. En soms doet hij dat ook wel eens met een band erbij. Dit nummer is ook terug te vinden op On The Way Home. Goodbye.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 Step out the door, pick up the phone. Goodbye, I wanna face it. I'll. See Let's go was dat. Of let's go. Zo, uh, zo je, uh, hoe je het maar noemen wilt. Met... Uh, gone heet dat, dat nummer. Nou, we zijn bijna aan het eind van dit uur gekomen. Ik ga toch nog uh, proberen zo snel mogelijk uh, iets... Uh, ja, ik moet, dan moet ik toch iets uh, vinden wat, wat, wat langer is. Want het is ook zo'n broertijdstip. 14.52. Weet je wat? Ik ga lekker gewoon nog een bericht doen. Uh, kan mij het schelen. <laughs> dit is toch uh, vandaag zondag. Um, ik heb nog één bericht dan. Dat is dat de open dag in uh, Hoofddorp bij de brandweer uh, druk bezocht is. Uh, die hield zaterdag open dag voor het publiek. Aan grote groepen, kinderen en volwassenen werd tijdens deze middag zo diverse werk van het brandweer getoond. De open dag werd officieel geopend door de burgemeester van de gemeente Halemier Theo Weterings. Burgervader werd uh, na zijn welkomstwoord gevraagd of hij een brandje wilde blussen. Nou, dat uh, was niet tegen Dovermans oren gesproken, want het antwoord was Bevestigend. En als een volleerd brandweerman klaarde de burgervaarder dus deze klus. Daarna werd het echte werk overgelaten aan de professionals. Bezoekers kregen diverse demonstraties aangeboden zoals... een persoon op hoogte gered kan worden met een brancard. En ook lieten drie brandweerlieden abseilend zien hoe een persoon... vanaf een grote hoogte gered kan worden wanneer een hoogwerker... geen assistentie kan verlenen. En tevens kon het publiek zien hoe de hulpverlening bij een ongeval met beknelling verloopt. Of hoe brandweerlieden zich uh, gedragen of handelen wanneer zij moeten duiken in een container. Ten slotte werd er ook nog een simulatie van een ontploffing gedemonstreerd. En de kinderen mochten zelf op een houten bord een brandje blussen. En als de brand geblust was, mochten de kinderen hun diploma ophalen bij een brandweerman. Mede door het prachtige weer bezochten veel ouders met hun kinderen deze open dag. En wie weet, misschien is... Eén van deze kinderen, in de toekomst wel een stoere brandweerman of vrouw. Dat uh, hangt er dan maar net af van hoe de pet staat, eerlijk gezegd. Uh, nou, is het, het schiet nog niet op met die tijd. Dus ga ik even kijken of ik een ander plaatje kan verzinnen. Deze duurt uh, gewoon veel te kort om, uh, om tot het nieuws van drie uur uh, te gaan komen. Dus ga ik gewoon heel simpelweg iets anders zoeken. Even wachten, hè! Heb ik dan nog iets? Ja, volgens mij heb ik wel iets. Uh, ja, ik heb zeker wel. Dit, dit nummer doet zeker uh, wel tot aan het nieuws uh, van, uh, van drie uur. Moet ik alleen wel even zoeken. Het is in ieder geval Dureen. Dat, dat sowieso. Dus uh, de mensen weten in ieder geval dat, dat dat al te wachten staat. Het is een nummer van ongeveer nou vijf minuten. Kijk, hier is die. En tot aan het nieuws is dit dus wat je gaat horen. Tot daarna. Uh, om drie uur zijn we natuurlijk terug met het tweede gedeelte van deze Zondag in Kennelmand. En dan aandacht dus voor de interviews die ik had met Live in Your Living Room met uh, Kees Jong hier. En Jong hier moet ik zeggen. En Sander Bosma, dat was de gastman uh, van, of de gastheer, vorige week bij het concert, het huiskamerconcert van uh, de Cosmic Carnival. Straks tussen drie en vier hoor je daar veel en veel meer, over.